11 uur onderduifende wit met het NOS journaal. Het kabinet wil minister Donner kandidaat stellen voor het vicepresidentschap van de Raad van State. Haagse bronnen bevestigen dat het kabinet zijn benoeming wil doorzetten ondanks bezwaren van een deel van de oppositie. Nadat de NOS dit naar buiten had gebracht, wilde de Tweede Kamer opheldering van premier Rutte. Volgens kamervoorzitter Verbeet liet Rutte daarop in een telefoongesprek weten dat de berichten niet juist zijn. En Donner zelf zei dat over deze zaak al veel baarlijke nonsens is gepubliceerd. De oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren... vinden dat de minister niet tussentijds kan overstappen... naar het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Maar een motie daarover werd verworpen. Premier Rutte zei eerder vandaag dat hij geen bezwaren ziet... tegen een overstap van een minister... zonder dat hij wilde ingaan op de naam van Donner. Het onderzoeksinstituut TNO doet geen proeven meer met apen. Dat staat in het jaarverslag dierproeven van TNO. Andere gespecialiseerde instituten halen betere resultaten uit proeven met apen. En ook hebben die instituten minder primaten nodig, zegt TNO. Het onderzoeksinstituut gebruikte de laatste jaren al minder apen. Vorig jaar waren dat er nog 31. Om goede voorspellingen te doen over het effect van bijvoorbeeld medicijnen op mensen... gebruikt TNO nu onder meer minivarkens en zebravissen... Voor de meeste onderzoeken worden knaagdieren gebruikt. In 90% van de gevallen zijn dat muizen en ratten. Het kabinet wil financiële instellingen toch verbieden te investeren in clustermunitie. Tot nu toe wil het kabinet niet zover gaan. Minister De Jager schrijft nu aan de Eerste Kamer dat hij het eens is met de Senaat... dat clustermunitie onaanvaardbaar humanitair leed veroorzaakt. Rond de jaarwisseling komt het kabinet met een nadere uitwerking van het verbod... Clusterbommen bestaan uit veel kleine bommen die verspreid over een groot gebied tot ontploffing komen. Ze kunnen veel slachtoffers maken. De Tweede Kamer wil dat beginnende kunstenaars ook na 1 januari financiële hulp van de overheid kunnen krijgen. Met ingang van volgend jaar wordt de kunstenaarsregeling W-Wik afgeschaft, maar een meerderheid in de Tweede Kamer wil veelbelovende kunstenaars blijven ondersteunen. GroenLinks-Kamerlid Peters heeft het kabinet opgeroepen... om de startersregeling in de bijstand zo aan te passen... dat ook kunstenaars ervan gebruik kunnen maken. een meerderheid steunt dat idee. Het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic... wordt niet gesplitst in twee zaken. De hoofdaanklager wilde dat er een apart proces zou komen over Srebrenica... omdat de genocide daar volgens hem makkelijk te bewijzen is. Het recht zou zo sneller zijn loop kunnen krijgen... Mladic heeft een slechte gezondheid en de aanklager is bang dat hij een lang proces niet overleeft. Maar de rechters van het Joegoslavië-tribunaal vinden dat het proces niet mag worden gesplitst. Mladic zou in het nadeel zijn als het twee zaken zouden worden. En bovendien is hij er niet zo slecht aan toe dat zijn gezondheid schade zou oplopen bij een lang proces. De uitbreiding van het Europese noodfonds is definitief rond. Het Slovaakse parlement heeft er als laatste parlement van de Eurolanden alsnog mee ingestemd. Dinsdag stemden de meeste parlementariërs nog tegen en viel het kabinet van premier Radikova. Dat was voor de oppositie het groene licht om nu voor de uitbreiding te stemmen. Een rechter in New York heeft de directeur van een hedgefonds veroordeeld tot elf jaar cel voor handel met voorkennis. Dat is minder dan de ruim 19 jaar die aanklagers hadden geëist, maar nog altijd een van de hoogste straffen die ooit is uitgedeeld in een voorkenniszaak. De steenrijke Raj Rajaratnam zou met zijn Gallium Group... ruim 60 miljoen dollar hebben verdiend door handel met voorkennis. Tipgevers binnen toonaangevende bedrijven als IBM, McKinsey en Goldman Sachs... zouden hem informatie hebben gegeven over onder meer winsten en aanstaande fusies. De hedgefonds Topman zelf zegt dat hij de informatie kreeg... door gedegen onderzoek te doen. Het UMC Sint-Radboud en de Arbo-Unie beginnen deze week een tox -poli. Dat is een polykliniek voor mensen die ziek zijn geworden door gevaarlijke stoffen op het werk. Elk jaar overlijden 1350 mensen aan kanker die ze oplopen door het werken met gevaarlijke stoffen, zoals asbest. Volgens het UMC herkennen artsen ziektes door het werken met gevaarlijke stoffen nu niet goed. De Engelse spits Wayne Rooney mist waarschijnlijk de hele groepsfase van het EK voetbal van volgend jaar... De UEFA heeft hem drie wedstrijden geschorst voor de schop die hij bij de laatste kwalificatiewedstrijd uitdeelde aan een verdediger van Montenegro. De Engelse voetbalbond kan nog in beroep, maar wil eerst de uitspraak bestuderen. Tot besluit het nieuws. Herstel tot besluit het weer. Vannacht helder, vooral in het oosten mist en minimaal rond drie graden. Morgen opnieuw zonnig en droog, maar met 13 graden wel een paar graden frisser dan vandaag. In het weekend weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Pertinente vragen over zagen. Zeg Bart, ja. Ben je er ook zoveel geld kwijt door die kredietcrisis? Wel, nee, ik investeer alleen in vastgoed. Echt? Ja, een kettingzaak van Stiel voor 199 euro. Maar dat is toch geen nieuwe woning? Nee, maar ik heb wel een nieuwe tuin. Ah, nou geef mij dan maar een nieuw bier. Ja, lekker. Stiel, sterk werk. Want hij gelooft in mij. Mijn baas ziet toekomst in ons allebei. Je weet als werkgever niet wat je beleeft als je de pluim geeft. Geef werknemers en relaties met kerst meer dan een cadeautje. Waardeer ze persoonlijk met een welverdiende pluim. Straks onvergetelijk goed uitpakken? Ga nu naar pluimen.nl. Soms hebben geneesmiddelen bijwerkingen. Meld die bij het bijwerkingencentrum Larep. Dat houdt bijwerkingen van geneesmiddelen scherp in de gaten. Dus ga naar mijnbijwerking.nl.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes vladen. Binnen zit Chris Keijnen. 35 jaar lang klonk op dit moment op deze plek het VARA Dansorkest. Vanaf vandaag strijkt en blaast het Metropoolorkest... ons hier hartverwarmend de uitzending in. Wij van het oog hopen van harte dat het bedreigde Metropoolorkest... over 35 jaar nog steeds kan strijken, blazen... En trommelen. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen met zometeen het laatste Haagse nieuws. Is Piet Heindonner nu wel of niet de kandidaat van het kabinet voor het vicepresidentschap van de Raad van State? En wat zijn de gevolgen van een jaar premier Rutte voor de VVD? Waarom blijft Iran zo rustig onder de harde Amerikaanse taal over een terroristisch complot? En wat heeft de opkomst van de fotografie betekend voor de schilderkunst? En om vijf voor twaalf geeft Reinhard May zelf zijn oordeel over onze vonkelnieuwe tune. Dat allemaal zo meteen. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 13 oktober. De slager die zijn eigen vlees keurt, noemt de oppositie hem smalend. Dat weerhoudt het kabinet er volgens sommige bronnen niet van minister Donner te bombarderen... tot de gedoodverfde vicepresident van de Raad van State. Donner ontkent... Dat u dus kletst uit uw nek uit. En ontkent... Ik heb nu al zoveel baarlijke nonsens gehoord over deze raak. En kaatst de bal terug. Ik hoef niet te onzenuwen. U stelt, dan moet u de waarheid vertellen. Wat is die waarheid dan, wil de Tweede Kamer weten. Kamervoorzitter Verbeet. De minister-president heeft mij gebeld. En mij verzocht u mede te delen dat uh, alle berichten... over mogelijke voordrachten voor welke functie dan ook... geheel niet juist zijn. Zou Rutte Verbeet gebeld hebben of hebben ze even gepinkt? Want dat kan weer, nu de wereldwijde storing bij Blackberry is verholpen. Opgelucht wordt er weer massaal geïnternet op de Blackberry... Boze mails van klanten naar telecomproviders. Geld terug voor die drie dagen storing. Ze zullen het doorgeven. Als er iets te bemiddelen is, dan zullen we dat zeker doen. Nog zoiets typisch Nederlands. Zeuren over het inkomen van een ander. De koningin in dit geval. Kan haar salaris niet een onsje minder, vraagt de oppositie. We hebben haar vorig jaar al gekort, antwoordt de premier. Het lijkt mij onverstandig om te zeggen... we gaan bovenop de korting toen van 4%, ruim 4%, nog eens een keer 4,5% korten. Eigenlijk loopt de koning voorop, zou je kunnen zeggen. Loopt voorop aan de Tweede Kamer, loopt voorop aan de Eerste Kamer... loopt voorop aan de Raad van State en anderen. Maar het lijkt me overdreven om dat vooruitlopen te straffen... met te zeggen, dat is mooi, we willen het nog een keer. En ja, de koningin betaalt ook gewoon belasting. Men betaalt ook de koningin, de WOZ, de BPM, tot en met de hondenbelasting. En dat kan nog wel eens oplopen, zoals u weet. Als een duveltje uit een doosje had hij omhoog moeten komen. De ballon waarmee Greenpeace een trein met kernafval wilde tegenhouden. We hebben een opgevouwen spandoek verstopt bij het spoor. Vlak voordat de trein eraan zou komen wilden we dat op laten blazen... om op die manier, zoals iedereen dat van ons weet... op een ludieke manier te protesteren tegen deze transporter. Levensgevaarlijk, denkt het openbaar ministerie. Het is heel moeilijk om alle scenario's door te lopen. Maar je kunt zich voorstellen dat als er gegraven wordt onder spoorrails... dat het allerlei desastreuze gevolgen zou kunnen hebben en dat bij een trein met kernafval. Een spielerij bij gevaarlijk afval zou niet moeten mogen. Dominique Strauss-Kahn ontspringt opnieuw de dans. Justitie in Frankrijk vervolgt hem niet langer voor vermeend seksueel misbruik van een journaliste. French prosecutors dropped an inquiry into charges of attempted rape against the former head of the IMF Dominique Voor verkrachting is onvoldoende bewijs vindt het OM. DSK is wel seksueel gewelddadig geweest, maar dat feit is verjaard. De advocaat van de journalisten in kwestie is toch blij dat erkend wordt dat Strauss-Kahn te ver is gegaan. Eh bien, le parquet reconnaît uh, de façon très claire que Dominique Strauss-Kahn est un agresseur sexuel. Nog minder dan een uur en dan is het kabinet Rutte 1 één jaar oud. In dat jaar heeft 20% van de PVV-kiezers het vertrouwen verloren in de gedoogconstructie. Het loopt toch niet lekker en al dat achterkamertjes gedoen dat... Het zogenaamde doorzichtige kabinet, wat we dan hebben. Nou, uh, allemaal honderd. Ik uh, geloof er helemaal niks aan. En ook bij de SP hebben ze snode plannen met de verjaardagstaart. Een kaarsje erop gezet en ik heb hem heel hard uitgeblazen. Dat was nieuws <gacht> vandaag op radio en TV. En dat vanmorgen staat dan in de krant die nu al gelezen is door Marielle Hangeman. Prins Willem-Alexander houdt zijn hart vast wat er kan gebeuren als in een van de laatste grote wildernissen wordt geboord naar olie en gas. In het AD zegt hij dat hij er niet aan moet denken als er in het Arktisch gebied een olieramp plaatsvindt zoals in de Golf van Mexico. Toch heeft hij ook begrip voor de bevolking van Groenland die voor de boringen is. De inwoners vinden dat ze recht hebben om deel te nemen aan de 21ste eeuw. De kroonprins was eerder dit jaar in Groenland, meldt het Wereld Natuurfonds. En de reis is gefilmd. Het AD zag hoe Willem-Alexander 60 meter afdaalde in een gletscherspleet op 3000 meter, waar het min 60 was. Hij sliep in een tent en moest over de ijskap met een slee terug naar de bewoonde wereld. De prins wil er niets van weten dat de reis zwaar was. Het was juist een prachtige ervaring in die stilte, vertelt hij in het AD. In trouw uit de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher harde kritiek op de Nederlandse omgang met prostitutie. Volgens hem ontkennen veel bestuurders en opiniemakers de misstanden. Ze zijn nauwelijks op de hoogte van de ruwe werkelijkheid in de Peeskamer je noemt dat in de krant een collectieve zwijgafspraak tussen bestuurders. De Amsterdamse wethouder zegt dat die zwijgzaamheid angst is... om als fatsoensrakker of preuts te worden neergezet. Maar volgens hem is dat niet de discussie, omdat er sprake is van mensenhandel. Politiecontroleurs schatten dat 50 tot 90 procent van de prostituees gedwongen aan het werk is. Asscher heeft zijn hoop gevestigd op de nieuwe prostitutiewet... Komt hij niet door de Eerste Kamer, dan wil hij het Zweedse model... waarbij prostitutie verboden is en de klant strafbaar. De acht academische ziekenhuizen hangt volgens Spits... een miljoenen claim boven het hoofd. Acht longartsen van het VU Medisch Centrum hebben een rechtszaak aangespannen. De artsen willen hun overwerk uitbetaald krijgen. Volgens een advocaat vechten ze daarmee vooral de onaanvaardbaar hoge werkdruk aan. Ze hopen dat hun collega's bij de andere academische ziekenhuizen... hetzelfde gaan doen... Het vuurziekenhuis in Amsterdam betwijfelt of de longartsen structureel hebben overgewerkt. Een oudere werkloze is kansloos als hij of zij een sollicitatiebrief stuurt. Dat signaleert de Raad voor Werk en Inkomen, de denktank van sociale partners en gemeenten. In 2009 werd 2% van de vacatures ingevuld met een 55-plusser. De raad vindt dat oudere werklozen hun sollicitatieplicht ook anders moeten kunnen invullen dan met het schrijven van de traditionele brief. Zo valt te lezen in de Telegraaf. De 55-plussers mogen ook bellen of zich inschrijven bij uitzendbureaus om aan de sollicitatieplicht te voldoen. Ze weten dat vaak niet. De Raad voor Werk en Inkomen vindt dat hun werkcoaches dat wel moeten vertellen... anders raken de oudere werkzoekenden alleen maar gefrustreerd door de vele afwijzingen. En NRC Next wilde wel eens weten wie er in Nederland... de mensen achter het Occupy Amsterdam en Den Haag initiatief zijn. Zaterdag worden het beursplein en het Malieveld bezet... in navolging van Wall Street... uit protest tegen de banken en de onrechtvaardigheid. En de krant ontdekte een paar dingen. De actievoerders zijn gewoon mensen... Het actievoeren gebeurt zonder regie of leiding, want de leiders hebben het verpest. Het is wantrouwen dat hen wint en hun kritische houding hebben ze te danken aan hun internetaansluiting. Dat maakte het organiseren van het evenement er niet makkelijker op, vertelt een van de actievoerders. Het gesprek met de politie duurde niet één uur zoals gewoonlijk, maar drie uur. En het had nog langer geduurd als actievoerder Gerben zich toch niet noodgedwongen had opgeworpen als leider. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Am I it? My eyesight's in my hearing's dim. I can't get in shape for the state I'm in. I'm a danger to myself. I've been starting fights. I'm not oh, Funny little frog, dat waren Belle et Sébastien. We gaan naar Den Haag, want we gaan het hebben over één jaar kabinet Rutte... zoals we dat eerder deze week ook al deden. En vandaag doen we dat met Ivo Opstelte, de minister van Veiligheid en Justitie... die ineens ook een rol speelde in dat andere nieuws van vandaag. En laten we daar maar mee beginnen. Wilma Borgman, goedenavond. Komt, goedenavond, Chris. Want ineens werd daar vanmiddag duidelijk wie volgens het kabinet... de nieuwe vicepresident van de Raad van State moet worden. Namelijk Piet Hein Donner. Ja. Nou. Die wordt het dus, hè? Nou, een tikje te snel, denk ik. Want uh, het is inderdaad zo dat het kabinet wil dat hij het wordt. Uh, dat heeft de NOS vandaag bevestigd gekregen. En eigenlijk was niemand daar ook verbaasd over, hè. Want de naam van Donner zingt al maanden rond. Uh, is zelfs uh, in ons eigen oog uh, naar voren geschoven... officieel door uh, partijvoorzitter Peetom van het CDA. Nou, vandaag werd ook duidelijk dat het kabinet hem wil... in die functie van vicepresident van de Raad van State. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat hij het ook daadwerkelijk wordt. Uh, want in de wet staat dat er een advertentie moet komen voor deze functie. En wie weet melden zich dan nog andere kandidaten. Ik weet niet of jij nog ambitie hebt in die richting Chris. maar Het zou kunnen zijn dat er kandidaten komen... die voor het CDA minder belast zijn dan Piet Hein Donner. Want, dat, um... dat ben ik zeker. <laughs> Want het aandeel van Piet Hein Donner... bij het tot stand brengen van deze coalitie... is hem niet door iedereen in dank afgenomen. Uh, maar goed, um, nog los van die advertentie... het kabinet kiest dus nu wel voor hem. Ja, nou, nou zeg je dat zo makkelijk. Dat heeft de NOS bevestigd gekregen. Maar volgens uh, minister Donner zelf uh, werd er uit de nekharen gekletst. Uh, Rutte ontkent het via de voorzitter van de Tweede Kamer. Uh, hoe, hoe zit het nou eigenlijk? Nou, zoals vaak in Den Haag luistert uh, de exacte formulering hier heel nauw. Wat de Kamervoorzitter Gerdy Verbeet heeft gezegd... is dat berichten over voordracht niet juist zijn. En dat klopt, hmm. want formeel is die voordracht er pas... als het kabinet daar in de ministerraad een besluit over heeft genomen. En zover is het inderdaad nog niet. Nee, maar... want ik moet ook nog solliciteren namelijk. Ja. <laughs> Precies, dus wie weet hoe dat nog kan uitpakken. Maar ja. naast die formele werkelijkheid van jouw sollicitatie... en de eventuele benoeming daarna... Uh, bestaat er ook een informele werkelijkheid. En die laat zien dat het kabinet... bezwaren tegen de benoeming van Donner naast zich neerlegt. Uh, bezwaren bijvoorbeeld die leven bij PvdA en GroenLinks. Hmm. Die vinden het niet acceptabel dat een minister in een nieuwe functie zijn eigen wetgeving moet beoordelen... want dat is wat de Raad van State doet. Maar dat legt het kabinet dus naast zich neer. Ja... Nou, uh, heb jij uh, minister stelte daarover gesproken vandaag? Neem ik aan, je hebt hem dit voorgelegd? Ja, de aanleiding was om met hem te praten over een jaar kabinet uh, Rutte... waar hij natuurlijk een van de uh, founding fathers van is. Maar uh, omdat in de wet staat inderdaad dat uh, de minister van Binnenlandse Zaken... een voordracht doet die in overeenstemming moet zijn met de minister van Justitie... Hmm. heb ik aan de minister van Justitie inderdaad het volgende voorgelegd. Wanneer staat die advertentie in de krant? Ik heb er, geen, ik doe er daar over. helemaal geen, geen mededelingen over. Want ja. uh, daar is al zoveel over gezegd. En ik, Door u niet? Huh? Door nee, u niet? Nee, maar ik, ik hoef dat ook niet te noemen. Dus u wilt ook niet vertellen wanneer die benoeming te verwachten is? Nee, daar ga ik uh, niks over zeggen. Dat komt eens allemaal aan de orde. Laat ik daar nou eens even mijn mond over houden. Lijkt mij verstandig. Nou, dat leek hem verstandig. Hij zei er helemaal niks over. Dat was nee. overigens ver voordat het nieuws naar buiten kwam... Hoor, van die uh, voorkeur van het kabinet. Ook vanavond had opstelte geen behoefte om er wel iets over te zeggen... maar dat zou morgen zomaar anders kunnen zijn. Want het laatste wat wij horen is dat op de agenda van de ministerraad van morgen... het voorstel staat om de verantwoordelijkheid voor de benoeming weg te halen... bij de minister van Binnenlandse Zaken, bij Donner dus... en om die verantwoordelijkheid helemaal neer te leggen bij de minister van Justitie. Nou, ja. hoeveel meer bewijs wil je hebben, zou ik bijna zeggen? Ja. Nou, was de reden, dat zei ik net al, waarom we uh, met uh, opstelden wilden praten... vandaag een andere, namelijk de eerste verjaardag van het kabinet uh, Rutte. Hè, morgen, ja. één jaar. Um... Opstelte heeft daar een, een, een rol in gespeeld als, als informateur. Een niet onbelangrijke rol. En hij heeft bovendien ook een, een rol gespeeld bij het, het uh, appeseren van uh, de VVD, zal ik ja. maar zeggen. Hè? De, well, ruzies tussen Verdonk en Rutte. Uh, Wilders uit de partij was allemaal hommelens een paar jaar geleden. Ja, een zeer roerige periode ja. voor de partij, ja. Toen kwam de altijd rustige Ivo. En die heeft ook de partij weer helemaal uh, tot rust gebracht. Ja, hoewel hij zelf die verantwoordelijkheid niet helemaal daarvoor claimt. Hoor. Hij legde hem ook voor, voor een deel bij Rutte, maar dat horen we straks. Ja. Ja. In ieder geval maakt dat wel de weg vrij voor de verkiezingsoverwinning van vorig jaar. En dus uiteindelijk uh, uh, dit kabinet. Maar zijn ze daar eigenlijk blij mee? Nou, uh, in de partij kon je een jaar geleden in de uithoeken... nog wel een enkele criticus horen. En die mopperde dan bijvoorbeeld op de samenstelling van de ministersploeg, Want dat waren wel erg veel grijze mannen uit de Randstadvondens in de provincie. Um, die mopperden ook bijvoorbeeld over de dingen... die de VVD in het regeerakkoord had weggegeven. Maar die kritiek hoor je nu helemaal niet meer. Hmm. Anders dan bij het CDA speelde in de VVD eigenlijk... de samenwerking met de PVV ook geen rol in de discussie. Dus die lessen van toen, van die roerige periode... de lessen van het um, topduo Opstelten en Rutte... die worden nog steeds braaf gevolgd. Geen geruzie, geen gedoe. Maar dat betekent ook dat er eigenlijk ook nauwelijks nog debat of discussie is. En dat is wel een risico voor de langere termijn. Um, want wat wordt dan je verhaal als het kabinet is uitgeregeerd... en je partijleider zijn glans heeft verloren? Hmm. Vraag maar aan het CDA hoe moeilijk dat kan zijn. En ik denk dat ze daar bij de VVD uiteindelijk ook nadeel van ondervinden. Ja. Maar hebben ze er nu al spijt van dan? Dat ze zijn in het recht... geheel geen spijt van, okay. dit, van deze coalitie. Nu overheerst binnen de partij de trots, de vreugde... want het is wel hun Mark Rutte met wie ze van heel ver zijn gekomen... die nu de eerste liberale premier in 100 jaar is... die ook nog steeds meer dan 30 zetels scoort in de peilingen. En dat is heel belangrijk voor de VVD. Uh, hij is niet helemaal foutloos. Oké, okay, is misschien wat erg losjes in crisistijd... maar het is wel hun premier van een kabinet... met een verhaal dat heel goed past... Bij bij de VVD van de laatste jaren. Alles is namelijk economie. Dus als er problemen komen voor het kabinet... dan komen die van buiten, zolang de peilingen goed zijn... en niet van binnen de VVD. Nee, en daarover sprak je dus met opstelten. Laten we luisteren naar hem... en de redenen waarom hij dit kabinet alvast heel succesvol vindt. Het barst van allemaal dingen die we hebben gedaan. Wetsontwerpen, u hebt te weinig tijd voor de uitzending... om die hele scala te doen. Ik vind wel dat we gewoon in de sfeer de staatssecretaris Fred Thewe en ik, team denk ik, eh, gewoon eh, op koers zijn. Er zijn mensen die het niet met alles met ons eens zijn. Ik heb het dan over de, over de minimumstraffen. Dat mag ook, maar daar staan we natuurlijk wel eh, op. Dat is een keiharde afspraak met de gedoogwaard. Ja, u heeft het over de sfeer, u bedoelt de sfeer tussen u beiden, die, die goed is, neem ik aan. Maar er is ook een sfeer die u wil uitstralen, ja, van ja, ja, aanpakken, ja, ja. van uh, um, ja. dingen niet tolereren. Was dat nodig? Want u stond, ja, dat vind ik wel. U stond de, de eerste periode van uw minister zo ongeveer elke week in de krant met een plan en een wetsvoorstel. Maar niet allemaal plannen, gewoon allemaal dingen die gaan gebeuren. Maar was dat nodig? Ja, dat was nodig. Waarom was dat nodig? Nou, Omdat je gewoon toch robuuster moet optreden. Dat we gewoon moeten zeggen van overvallen... Uh, dat pakken we aan gewoon. En daar gaan we met z'n allen uh, tegenaan. Uh, straatroven pakken we aan. De grote georganiseerde criminaliteit pakken we aan. Is dat uw credo? Pakken we aan? Jazeker. Ik hou van aanpak, ik hou van tempo... en ik hou ervan aan uh, dat alles wat ik zeg, uh, dat ik dat ook waarmaak. Uh, daar vind ik ook dat iedereen mij mag gaan houden... en anders zeg ik het ook niet. Ik kan ook heel goed nee zeggen. U zei geen nee toen u voorzitter werd van de VVD. In die jaren was de VVD een verdeelde partij. De strijd om het lijsttrekkerschap tussen Rita Verdonk en Mark Rutte was net achter de rug. U heeft ervoor gezorgd dat er eenheid kwam. In nou, de per schuur begint nee te schudden. Nee, dat ben ik. ik ben, uh, u weet als geen ander, want u kent de partij ook heel goed, uh, dat het niet de voorzitter is die dat doet. Dat is natuurlijk toch, uh, dat is een team wat dat doet. Uh, en het, is het team is in de eerste plaats natuurlijk de, de politieke topman. Uh, de, u maakte toen deel uit van de top van de partij. Ja, dat is en zo. Maar we kunnen in ieder geval vaststellen dat het niet meer erbij. dan dat zou ik zeggen. <laughs> u heeft die eenheid heel nadrukkelijk nagestreefd. mogen we vaststellen. Ja, dat zeker, zeker. En we kunnen in ieder geval van zeggen ook dat die eenheid ertoe geleid heeft dat dit kabinet er nu zit, dat, dat de VVD de verkiezingen won vorig jaar. Um, is dit kabinet goed voor de partij? Is het goed voor de partij dat deze premier ja. er zit? Ja, zeker. Natuurlijk moet je altijd, omdat het leiderschap daarmee van het land... ook meteen het gezicht is van... Uh, dat is natuurlijk ook een VVD'er, dat is een, een liberaal. Maar hij is, hij is natuurlijk de premier van alle Nederlanders. En uh, dat wil hij ook zijn. Zijn teambuilder, uh, enorm is hij dat. Uh, en voor de partij is natuurlijk... We zijn, niet, uh, we zijn wel de grootste van het land... maar we hebben niet uh, de meerderheid van de dus je moet compromissen sluiten. Uh, dat, kan een, uh, dat kan de VVD natuurlijk ook. We zijn wel scherp. We hebben natuurlijk een aantal hoofdlijnen van ons verkiezingsprogramma erin gehaald... ...op zaken stellen, een compacte, kleinere overheid, de economie er uh, duidelijk in, de mobiliteit. Ja. Maar er staat ook wat aan de andere kant tegenover. Uh, de koopzondagen die er niet kwamen, bijstandsmoeders die toch uh, niet aan het werk hoeven. Dat zijn allemaal uh, punten die de VVD heeft moeten inleveren. Waarom moet de VVD er toch blij zijn met dit kabinet? Nou ja, omdat op de hoofdlijnen natuurlijk uh, het... Uh... Gewoon ook de VVD daar zichtbaar aanwezig is met de leider van het land. Uh, gewoon mijn collega's in het kabinet. Hele goede samenwerking met de CDA-collega's. Dat vind ik echt, dat vind ik ook persoonlijk zeg ik dat ook, buitengewoon uh, belangrijk. Dat is ook, heeft een uitstraling. Uh, je ziet aan het team dat ze het leuk vinden... en dat ze het fijn vinden om met elkaar uh, wat dingen tot zand te brengen. En vindt u dat ook? Vind ik ook. Ik, ik geniet van deze positie. Ik geniet uh, nou niet van de, de status, maar gewoon om dit werk te doen. U zegt, Mark Rutte wil de premier zijn van alle Nederlanders. U heeft net uitgelegd waarom de VVD-kiezer blij moet zijn met dit kabinet. Worden die andere Nederlanders ook blij van dit kabinet? Ja, van 130 kilometer per uur rijden? Nou, dat is een element. een van de velen. Uh, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel een exponent van, ook, uh, ja, van, ons, uh, van ons denken. Maar waarom zou die andere Nederlander blij worden van dit kabinet? Nou, omdat er, uh, omdat er gewoon dingen tot stand komen. Ik hoor het op straat. Mensen die tegen mij zeggen, ook waarvan ik weet uh, en zie... want dan heb ik het erover, dat ze zeggen van... ja, soms zeggen ze van... politiek sta ik aan de andere kant uh, dan, uh, dan uh, de VVD, bijvoorbeeld... Of het CDA. En die zijn dan toch blij met het kabinet? En die zeggen van, maar als ik naar het kabinet en de uitstraling kijk... dan vind ik wel dat jullie het uh, goed doen. Het zit in de uitstraling? In de uitstraling waarmee je het doet, dingen die je tot stand brengt... Uh, en de wijze waarop je gewoon zegt en uh, knopen doorhakt... en we gaan keihard uh, dat soort dingen aanpakken. Dank u wel, meneer Opstelt. Wilma Borgman in gesprek met de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelt. Overfunic was dat net. Heartbroken, dat had u geraden. Iran moet de prijs betalen, zei Barack Obama vandaag. De prijs voor het vereidelde plan van twee Iraniërs... om de Saoedische ambassadeur in Washington te vermoorden. De Amerikaanse president spiegelde het bewind in Teheran... een nog groter isolement voor dan waarin het nu al zit. Thomas Erdbrink in Teheran, goedenavond. Goedenavond. Ja, meestal willen uh, de machthebbers in Iran uh, in dit soort gevallen ook de megafoon wel aanzetten. Ik had de indruk dat er nogal rustig op gereageerd werd. Is dat zo? Ja, het is, er wordt bijna zo rustig gereageerd dat je je bijna gaat afvragen... of de Iraniërs wel de ernst van de situatie doorhebben. Uh, ze zeggen hier natuurlijk lachend van... ha dit is een Hollywood-script. En oh, uh, daar heb je de Amerikanen weer met een of ander plan... Niemand gelooft dat ter wereld. Uh, maar wat de Iraniërs een beetje missen, en dat, dat duidt ook al een beetje op hun isolement, is, is dat ze niet inzien dat Amerika feitelijk het machtigste land ter wereld is en hmm. daardoor kan zeggen wat het wil. En uh, dat, dat Iran zich dus niet goed beseft uh, ja, wat er boven hun hoofd hangt. Nee, uh, maar even over dat argument dan een Hollywood scenario en uh, ze, ze kletsen maar wat daar in Amerika. Ook in Amerika was er nogal wat, uh, nogal wat sepsis. Het is ook nogal een woest plot als je het allemaal leest. Um, zou het waar kunnen zijn? Is er een Iraanse logica voor zo'n soort actie? Nou ja. Ik heb vandaag met heel veel mensen gesproken eigenlijk de afgelopen dagen en, en de ene zegt dit is een, een plan van de CIA, de ander geeft Israël de schuld. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, het zou misschien wel kunnen dat er bijvoorbeeld elementen zijn in de revolutionaire garde, hè, Irans elite eenheid, die dan misschien het ja, slim achten om zo'n soort plan te maken. Uh, Iran uh, heeft heel lang problemen met Amerika. Er, gaat, er speelt natuurlijk van alles achter de schermen waar wij geen zicht op hebben. Misschien dat ze een soort signaal af wilden geven aan de Amerikanen van hé, hey, wij kunnen jullie ook in jullie eigen achtertuin raken hoor, als, als we dat willen. Mm. En Daarom verzinnen we een of andere raar plot. Maar ja, nogmaals, dat is één van de vele uh, opties uh, ja, die hierachter uh, kun kunnen zitten. Ja. Uh, de, de, de, de cruciaal in het plan is die, de rol van die koetsbrigade, hè? De, de, de elite van, uh, van de revolutie zal ik maar zeggen. Die zouden de aanslag hebben voorbereid, een, een, een mysterieus gezelschap van topagenten, extreem effectief. Zijn dat mensen die ook in Iran zo geheim zijn of hebben ze daar wel een gezicht? Uh, nou ja, dat is natuurlijk het hoofd van de Godsbrigade. Die, meneer Soleimani is bekend, er zijn foto's van. Uh, waar het feitelijk om draait, is dat die, die Godsbrigade is zo belangrijk is voor de Amerikanen, omdat ze uh, ja, naar horen zeggen een belangrijke rol spelen hier in de regio. En hier in het Midden-Oosten is natuurlijk van alles gaande. Uh, de, de, in, de Amerikanen zitten in Irak en in, in, ook in Afghanistan. Maar tegelijkertijd staat Syrië, trouw bondgenoot van, uh, van Iran, staat op springen. Hè? Uh, ja. De Iraniërs maken zich zorgen uh, of dat land wel in hun invloedsfeer zal blijven. Nou, dat kan een rol spelen dat de godsbrigade zo genoemd wordt door de Amerikanen. Omdat het ook dezelfde mensen zijn die volgens de Amerikanen... In Oh, daar is Thomas verdwenen, vrees ik. Ja, ik hoor je nog hoor. Oké, okay, ik hoor jou even ja. niet meer, maar ga verder. Nou, dat kan ook zijn dat, dat de Amerikanen daarom zo duidelijk die godsbrigade noemen... Van, omdat het ook degene zijn die het Syrische regime zou helpen. Ja. Dus, ja, er speelt van alles en ik heb het idee dat wij er natuurlijk maar ja, misschien 10% van weten wat er precies gaande is. Ja. Ligt het voor de hand dat als die godsbrigade uh, erachter zit, uh, dat de, die zich inderdaad zo makkelijk laten betrappen door de Amerikanen? Ja, dat... Aan de ene kant zijn het... De, de, de, de ene maand zeggen de Amerikanen... dit zijn de topagenten... en de andere maand dan blijken de topagenten... een 56-jarige autohandelaar in te ja, ja, om, om ja. met, met, met Mexicaanse drugsbrenners te praten. Ik zit al die jaar in het Midden-Oosten. De Amerikanen hebben in die tien jaar... Uh, fantastische verhalen verteld over mensen als Zarqawi. Wie kent hem nog? Dat was een oud Al-Qaeda-handlanger... Uh, een meester, meesterbrein. Ja. Um, de, de, de, de, de, het is natuurlijk niet onlogisch... om dit met een korreltje zaal te nemen. Maar uiteindelijk... Maakt het niet echt uit. Nee. Amerika zegt iets, de schuldvraag doet het niet meer toe. En Iran moet nu, uh, ja, de gevolgen uh, zullen ze ondervinden. Ja, want, want je zei het al, dat isolement is al heel erg groot. En, en uh, ze hebben niet helemaal in de gaten dat het nu nog groter gaat worden. Wat, wat zijn tot slot de sancties? Wat zou Amerika nog verder kunnen doen dan het al doet? Amerika is denk ik van plan om de Iraanse centrale bank ook op de sanctielijst te zetten. Nou, dan kan Iran dus helemaal geen financiële transacties meer doen. Daarna zullen ze een poging gaan doen, denk ik, om alle vluchten en alle scheepvaart naar dit land ook stil te gaan leggen. Hun, hun, het doel van de Amerikanen is om dit land zo onder druk te zetten dat er iets gebeurt. En ja, de vraag is natuurlijk, wat doet het volk in zo'n geval? Schaart het zich achter de machthebbers omdat Iran bedreigd wordt? Of uh, ja, komen ze in opstand? Dat zal de toekomst leren. Dankjewel, Thomas Eerdbrink. Uh, even mijn lijstje erbij pakken. Want ik, malandro cuando vaso uh, met Ipanimas. Andersom. Um, daar sta je dan aan het eind van de 19e eeuw... als kunstschilder in een weiland te zoegen op een mooi landschapje. En dan komt er naast je ineens zo'n snuiter staan... met een apparaat die hetzelfde plaatje in een paar minuten maakt. Wat die schilders vonden van de opkomende fotografie... is vanaf morgen te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam... op de tentoonstelling Snapshots. Ik spreek erover met Edwin Becker. Hij is hoofdconservator van het Van Gogh Museum. En met Hans Rozenboom. Hij is conservator fotografie bij het Rijksmuseum. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. U zit gezellig naast elkaar in de studio in Amsterdam. Um, meneer Rozenboom, wanneer werd eigenlijk de eerste foto gemaakt? En hoe ging dat? De fotografie is uitgevonden in 1839, ruim anderhalf eeuw geleden. En dat was nog een buitengewoon moeizame bezigheid. Je moest een halve scheikundige zijn om foto's te kunnen maken. Er waren geen kant-en-klaar in de winkel uh, verkochte platen en dergelijke. Mm -hmm. En die camera's waren groot en log en heel moeilijk te bedienen. Dus dat was bepaald niet iets wat iedereen ook ging doen. Dus heel lang nog een bezigheid voor een kleine groep mensen geweest. Ja, en, en heel lang. De, de periode die de, de, de tentoonstelling uh, bestrijkt is 1888 tot 1915. Mm -hmm. In 1888, hoe, hoe was het toen? Uh, kon je toen al met een cameraatje op je buik uh, gewoon door de stad lopen? Ja, wel. Op dat moment pas. Er was een soort kleine revolutie in de fotografie. Voor het eerst kwamen er kleine camera's op de markt... die heel gemakkelijk te bedienen waren. Je hoefde bij wijze van alleen maar op een knop te drukken... en de foto werd gemaakt. Mm -hmm. De plaat en de films die je gebruikte, die je als negatief gebruikte... die kon je in de winkel kopen. Hoefde je dus niet zelf te maken of te prepareren. Dus opeens was het voor iedereen heel gemakkelijk om het was, te kunnen fotograferen. Het was al een soort consumentenproduct toen. Ja, dat, of ja. Dat, dat, dat werd het in ieder geval op dat moment. Omdat het juist makkelijk was, gebruiksvriendelijk... Uh, en relatief goedkoop konden er opeens allerlei mensen dat gaan doen... voor wie het daarvoor te moeilijk was of wie het, in ieder geval die moeite niet wilde gaan doen... om met een enorm bakbeest uh, te oh. gaan slepen op een statief... en daar uh, minutenlang of urenlang mee in de weer te zijn. En wat werd er zoal gefotografeerd toen? Alles. Mensen op straat, levens, uh, portretten, landschapjes. Uh, dat is ook vanaf het begin gedaan. Alles wat te fotograferen viel, is gefotografeerd... Hmm. Uh, maar voor het eerst kon je ook wel beweging op straat goed fotograferen. Met camera's die snel waren. Uh, die, waarmee je ook heel snel en behendig op straat je kon bewegen. Onopvallend kon fotograferen. Dus mensen ja. op straat die heen en weer liepen. Of, en vooral de levendigheid van de grote stad kon ja. je fotograferen. Dat kun je heel goed in die tentoons gaan zien. Met allerlei Parijse en Amsterdamse en andere scènes. Ja. Uh, Edwin Becker... Uh tot die tijd was het vastleggen van de wereld om ons heen dus een taak van de, van de kunstschilders. Wat, wat mm. vonden zij eigenlijk van uh, de fotografie en van de fotografen? Nou ja, goed. Er zijn natuurlijk een aantal schilders die uh, wel moeite hadden met de opkomst uh, van de fotografie. Er zijn ook echt uh, beschuldigingen geuit dat een aantal kunstenaars ook uh, ja, toch, toch die, die fotografie als een uh, bedreiging gingen, gingen voelen. Mm. Uh, maar desalniettemin zijn er toch een aantal kunstenaars die wij het net zijn laten zien heel enthousiast geworden over die rol van die fotografie. En die zagen er ook het nut van in voor hun kunstwerken. Want ze hebben dus foto's gemaakt van. Uh, kijk, zijn kiekjes van het, van het familieleven... van de mensen om hen heen. Uh, moeder met kind zie je. Je ziet kinderen spelen op het strand in uh, Bretagne. Je ziet uh, voorbijtrekkende uh, paardenkoetsjes op uh, de, de Parijse uh, kasseien. Kortom, uh, het leven om hen heen. Ja. En tegelijkertijd was dat voor een enorm uh, belang... als een soort studiemateriaal voor hun, hun schilderkunst. En ook door die fotografie gingen ze op een andere manier... kijken naar de, de, de dingen om hen heen. En... Uh, het is trouwens niet alleen zo dat de fotografie de schilderkunst beïnvloed heeft, maar ook andersom. Ja, hoe, hoe werkt dat? Om te beginnen met hoe, hoe de schilderkunst de fotografie beïnvloed heeft. Nou ja, kijk, dat was natuurlijk ook bij een aantal kunstenaars, met de kunstenaars die wij laten zien in de tentoonstelling, een enorme fascinatie voor uh, componeren, voor, voor compositie, voor het kadreren, zoals dat heet, van, uh, van, van, je, van je onderwerp. Ja, de manier waarop je het beeld uitsnijdt, zal ik maar zeggen. Ja, ja. ja, en dat kwam voornamelijk ook aan het eind van de 19e eeuw onder invloed van de Japanse kunst. Uh, men ging uh, toch het, schilder het kunstwerk, het schilderij zien als een platvlak met, met kleur, compositie, patronen, lijnenspel. Uh, en juist die kunstenaars hebben dus ook gekozen die, die dat in hun, in hun mars hadden en die daar ook uh, heel goed in waren. En die ook uh, die Japanse invullen oppikten. En ja. uh, vanzelfsprekend gingen ze dus met diezelfde blik ook uh, foto's maken. Ja, ja. En, en meneer Roosman, andersom, hoe heeft uh, de, de fotografie de kunst beïnvloed? Um, ja, dat is altijd een heel moeilijk bewijs, want je weet niet hoe de schilderkunst zich zou hebben ontwikkeld als die fotofie niet had bestaan. Nou, lanceert u eens dus een theorie. De bewijzen um, komen Ik denk ja. dat het misschien ook wel <laughs> weer meevalt. Um, kijk, die fotofie nam misschien een deel van het werk wel over. De hele scherpe, precieze portretten die kon je gerust aan een uh, fotograaf overlaten. De dus hmm. schilders konden zich misschien vrijer voelen om te gaan experimenteren. Uh, om de werkelijkheid een beetje los te laten. Dat kan ook een beetje een toevallige uh, gelijktijdige ontwikkeling zijn. En wat je ook wel kunt zeggen... is dat allerlei schilders altijd ook al andere dingen ernaast hebben gebeeldhoudt... gefotografeerd enzovoort, keramiek hebben gemaakt. Dus ik kunt ook wel zeggen dat ze uh, misschien op een gegeven moment gaan fotograferen... omdat het zo mooi op dezelfde manier de werkelijkheid kan weergeven... als zij in hun schilderij al op dat moment aan het doen waren. Dat het ja. mooi aansloot. Maar dat is natuurlijk altijd een beetje speculeren en op je gevoel afgaan van wat, wat is nou precies aan de hand geweest. feit is dat heel veel schilders uh, gefotografeerd hebben. Dat op een hele vrije manier deden. Veel losser, spontaner... dan de uh, gewone beroepsfotografen. Want die zetten de mensen neer... in een groepje met een achterdoek. Ja, heel en... stijf, ja. heel saai, heel uh, serieus. En hoe deden die schilders dat dan? Die deden het eigenlijk in volle vlucht. Die gingen ofwel hun eigen familie... en kennis en uh, die zich wat meer op hun gemak voelde als er een camera tevoorschijn werd gehad. Dat was dan niet opeens een hele gebeurtenis. Of ze gingen met een klein cameraatje op straat. Of op ja. het strand, of waar dan ook, fotograferen. Ja. En... Uh, wat daar gebeurde, dat hebben ze gewoon vastgelegd... zonder dat enorm te gaan componeren en inderdaad mensen te gaan neerzetten... en die dan secondenlang moesten gaan stilstaan... en serieus in de camera moesten gaan kijken. Dus het is wel een heel andere manier van kijken die zij moet je wel in de fotografie hebben we geïntroduceerd. In ieder geval achteraf zie je dat de schilders die in deze tentoonstelling zitten... op een veel vrijere manier zijn gaan fotograferen dan de meeste fotografen. Dat is ja. ook wel een grappige ontwikkeling. Want meneer Bekkers, wat, wat, wat valt er te zien in het Van Gogh Museum? Wat zijn bijvoorbeeld uw, uh, uw lievelingsstukken die daar te zien zijn? Uh, nou, Er hangt bijvoorbeeld een fantastisch werk van uh, Vuillard uit het uh, MoMA... En daar zie je uh, de moeder van... Een Franse van, schilder die ook fotografeerde, hè? Die ja. ook fotografeerde, ja. En ja. ik moet er natuurlijk ook meteen bijzeggen dat we laten de, de mensen zien, de kunstenaars, waarvan we ook de foto's hebben. Want mm -hmm. er zijn vast nog een, een heleboel andere voor, uh, kunstenaars geweest die ook ontzettelijk veel gefotografeerd hebben. En van deze zijn ze gelukkig nog bewaard gebleven. Soms in honderdtallen, soms zelfs in duizendtallen. En uh, bij VUA is dat voornamelijk in de, in de familie gebleven. En nu mm -hmm. langzamerhand komen er ook steeds meer foto's in museale uh, collecties terecht. Maar ik noemde even dat schilderij uit MOMA, omdat het heel mooi laat zien hoe die moeder van VUA, want hij heeft, Vujar heeft ook altijd uh, thuis bij zijn moeder uh, gewoond. Hij had wel vriendinnen en museus, maar uh, die moeder was een soort, soort uh, icoon op de achtergrond. En uh, je ziet haar op een op het schilderij en tegelijkertijd zie je dat uh, de zus als het ware terugdrijft voor die moeder en als het ware in het hang wil kruipen en die moeder werd, werd bijna zoveel veel ook door, door hem dat ze uh, zelfs in de latere fase van uh, van, die van van moeders leven dat uh, zij ook gefotografeerd werd uh, toen ze helemaal kaal en tandenloos was. en nou ja, Dat zijn heel intieme en, en heel erg privé-foto's... Ja. waarvan je je bijna schaamt om ze nu in het museum te laten zien. Omdat je ook weet, kijk dit was niet de bedoeling... om ze uh, in het leven van de kunstenaar uh, te tonen. Dat hebben ze ook nooit gedaan. Nee. Ze hebben die altijd uh, in hun uh, albums of in de schoenendoos ergens uh, bewaard. En vervolgens wel soms gedeeld met collega-kunstenaars. Dat weten we wel. Bijvoorbeeld tussen vier jaar vallen vallaton zijn wel uitwisselingen geweest van, uh, van foto's, maar uh, het was niet de bedoeling om ze, zoals wij dat nu doen, uh, met honderdtallen in het uh, museum te laten zien. Nee, niettemin gaat u dat uh, doen. Zou je kunnen zeggen dat de boel eigenlijk nu omgekeerd is? Ik zag laatst dat uh, prachtige stuk van Erwin Olof, die zich nou juist als fotograaf weer door een kunstenaar laat uh, inspireren. U uh, doet dan waarschijnlijk op de serie die hij voor uh, Leiden heeft gemaakt. Ja. Ja, leiders ontzet. Ja, precies, dat is een soort, soort uh, ja, eigenlijk een soort historisch schilderkunst dan weer uh, vertaald in eigen tijdse uh, fotografie, waarbij, heel, waarbij je ziet dat hij weer heel erg. Uh... Kijkt naar, naar de, de composities van de, van de schilderkunst en, en het kleurobscuur en de lichteffecten, et cetera. Ja. Uh, maar dan wel weer op, op een heel eigentijdse en eigenzinnige manier uh, naar het nu vertaald. Ja, maar, maar dat is dus precies de omgekeerde relatie. Heeft, heeft die relatie zich ontwikkeld in de loop der tijd? Is er nu eigenlijk nog een relatie tussen fotografie en schilderkunst? Nou, ik weet van een heleboel uh, kunstenaars die echt fotografie gebruiken, maar die dat wel uh, op de achtergrond houden en er eigenlijk liever niet over praten. Hmm. En dat komt omdat ze dan vinden dat, de, tenminste zo begrijp ik het, dat ze de magie als het ware een beetje verloren gaat. En dat ze eigenlijk dat proces minder belangrijk vinden dan het uiteindelijke resultaat. Maar zijn ze ook bang dat mensen dan denken, oh hij zit maar een beetje wat na te schilderen? Nou ja, dat was bijvoorbeeld ook het geval bij de kunstenaar uh, Vallotton, die ervan beschuldigd werd dat hij een uh, foto van een naakt... bijna letterlijk uh, kopieerde in een schilderij. En dat zou een van de redenen kunnen zijn... waarom we zo weinig foto's hebben van uh, die kunstenaar Valloton. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat uh, voor de huidige tijd nog steeds geldt... dat mensen toch uh, erop afgerekend zouden kunnen worden... als ze te dicht bij de fotografie komen. Ja, Meneer Rozenboom, tot slot, wat is, wat is uw favoriete stuk op de tentoonstelling? Uh, kies ik kies me toch wel voor Breitner. Dat is uh, de Nederlandse schilder die op die tentoonstelling zit. Mm -hmm. uh, die een van de minder bekende. Uh, je hebt een aantal grote Franse namen in de tentoonstelling. Ja. En een aantal kleinere namen, waaronder Breitner. En die zijn misschien toch wel de beste fotografen geweest onder de schilders uh, die er zijn geweest. En er zitten een paar hele mooie uh, kinderscènes bij bijvoorbeeld. En erg mooie straatbeelden. Dat is... Okay. Uh, ja, een heel mooi straatbeeld. Ja, hij heeft heel veel van Amsterdam gefotografeerd. Zo ja. dus 1890 1915 en duizenden foto's gemaakt. En je ziet als, bij hem als okay. bij geen ander hoe levendig zo'n stad uh, moet zijn geweest. We komen allemaal kijken in het Van Gogh. Hartelijk dank Edwin Becker en Hans Rozenboom. Het is vijf voor twaalf. Op de dag dat met het oog op morgen de tune oppoetst... moeten we natuurlijk ook even bellen met de man die u... Iedere avond toezingt. Gute Nacht, Reinhard May. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Wie geht's Ihnen? Het geht gaat mir zeer goed. Danke, ich ik ben gerade auf Tournee. En ik heb die goede Nachricht erfahren, dat Sie eine neue Version van mijn Lied hebben. En ik freue mich sehr en ik ben stolz. Het is een einmalige Geschichte in mijn leven, een Lied so lange. En uh, immer wieder, ik freue mich sehr, ik ben sehr glücklich. En ik ben ook een beetje stolz. Aha, het gaat heel goed met meneer Meij. Hij is op uh, tournee en is zeer trots op het feit dat wij nog altijd zijn lied gebruiken als tune. En uh, spielen Sie nog immer Gute Nacht, Freunde, auf Ihrem Tour? Ja, selbstverständlich. Dat is een Evergreen. Dat moet einfach zijn. Dat gehört mit zo'n so programma En dat is er immer dabei. Dat speelt hij inderdaad nog iedere avond. Dat hoort erbij, zo'n ja. Evergreen. En uh, is, is dat in gleichem Maße uh, populair in Dortmund? Deutschland als hier in Holland? Ich denke schon, obwohl das natürlich in Holland eine ganz besondere Geschichte ist, weil es eben jeden Tag ist. Ich weiß, dass es hier in den 70er und den 80er Jahren in den Diskotheken immer das letzte Lied war, wenn die Menschen nach Hause gehen sollten, dann wurde die Platte aufgelegt, weil dann wurde es einfach ein bisschen ruhiger und dann <lacht> wurden die Leute ja. darauf eingestimmt, den Heimweg anzufangen. Ja. Ich denke, es ist immer noch ein gute Nachtlied und als solches war es ja auch geplant. Ja. Aber diese holländische die Version, die bei Ihnen läuft, das ist äh, sowas habe ich noch nie erlebt und ich glaube, das ist auch wirklich einmalig und ich bedanke mich für, für 35 jaar te Het is een ganz wonderbare geschiedenis. Dat freut ons zeer, Hermai. Uh, hij zegt ja, nee, het is in Duitsland ook absoluut populair, maar zoals in Nederland natuurlijk niet. Het werd hier wel altijd in de discotheek gedraaid als iedereen naar huis moest. Maar uh, hij is er zeer trots op en bedankt ons hartelijk voor het feit dat wij nog altijd dat nummer draaien. Maar jetzt, Hermai, uh, een historische taak. We hebben hem erfriest. Het eerste keer sinds 1976. Uh, ja. Horen we maar toe.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 Was halten Sie davon? Es ist sehr schön. Es ist sehr zeitgemäß und von Zeit zu Zeit ist es gut, einen neuen Anzug angezogen zu bekommen. Ja. ja oder, oder, oder Warum ist das äh, zeitgemäß? Das Lied ist von 1972, äh, glaube ich, und hm. äh, ich finde es ist ganz in Ordnung, dass es der, der Zeit angepasst wird. Es ist großes Orchester, es, ist, äh, es gibt große Nachrichten, Es <lacht> ist okay. Rauchen Sie noch immer? Nein, natürlich nicht. Nein? Nein, ich sehe nur, und die letzte Strophe geht auch, dauert keine Zigarette. Jetzt. Oh, okay, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Seit 36 Jahren nicht mehr. Nein. Also fast so lange, wie das Lied bei Ihnen läuft, rauche ich nicht mehr. So lange schon nicht ja. mehr? Aha, aha. Aber was tut es Ihnen, dass Ihr Lied noch, nach mehr als 35 Jahren noch immer die Titelmusik von dieser Sendung ist? Das ist ein... Äh, Ein wunderbares Geschenk und ich freue mich sehr darüber. Und ich bin gerade mit einem äh, holländischen Techniker unterwegs, Johann, und der kennt das natürlich auch. Und er kannte mich nur über dieses Lied und äh, wie, es ist eine wunderbare Zusammenarbeit geworden. Auf diese Art und Weise holt mich mein Besuch, den ich 1975 in Holland gemacht habe, immer wieder auf wunderschöne Weise ein. Ich bin sehr froh und sehr dankbar. Okay. Hören wir jetzt die neue Schlussmusik an. Aha.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 Goed, zeer en dat past genaamd titel met het Oorlogsmorgen. Oh Oké. Okay. herzlichen dank, Herr Mai. In 35 jaar rufen we weer. Ja, daar ben ik 104, maar ik heb me voorgenomen 105 te worden. Dus dat krijg ik nog met. Oké. Okay. Alles Gute voor de Sendung, alles gute voor het team en lieve groeten naar Nederland. Herzlichen dank. Bis dan. Ciao, tschüss. En dit was het oog van deze donderdag. Morgen weer een oog dan met Thijs van Bieck.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 PSV Utrecht en Feyenoord VVV. Ga naar erivisenlive.nl slash tiendaagse en je hebt het.